Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het afgelopen jaar zijn er ongeveer evenveel verkeersboetes uitgedeeld als in 2017, zo'n 9,2 miljoen. Door de acties die de politie afgelopen zomer voerde voor een betere CAO, werden in de zomermaanden minder bonnen uitgedeeld, maar nu blijkt dus dat er in de rest van het jaar een schepje bovenop is gedaan, waardoor het totaal aantal boetes uiteindelijk ongeveer gelijk bleef. Naar kentekenhouders in het buitenland ging ruim een miljoen boetes. Dat waren er iets meer dan in 2017, omdat meer landen meedoen met het uitwisselen van kentekengegevens. Fransen en Roemenen betalen het minst vaak hun Nederlandse boetes. De man die gisteravond in de Amsterdamse wijk Eiburg werd neergeschoten... is oud-voetballer Yassine Abdelaoui. Hij is niet in levensgevaar. Op Eiburg klonken gisteravond enkele knallen... en getuigen zagen daarna twee mensen wegrijden op een scooter. Yassine Abdelaoui voetbalde onder meer voor NAC en Willem II. Er kwam een eind aan zijn carrière door een witwaszaak... waarin hij jarenlang verdachte was... maar waar hij uiteindelijk van werd vrijgesproken. Premier Rutte noemt de klimaatmars van scholieren in Den Haag fantastisch, maar hij vindt ook dat ze geen verdergaande maatregelen kunnen vragen van het kabinet. Nederland doet het meest aan de CO2-reductie van alle landen in Europa, zegt Rutte. Minister Wiebes, die verantwoordelijk is voor klimaatonderwerpen, vindt het begrijpelijk dat jongeren demonstreren. Het is meer hun klimaat dan het onze, zegt Wiebes. Op de WK-afstand de schaatsen in het Duitse Insel... zijn de eerste Nederlandse medailles binnengehaald. De teamsprint staat voor het eerst op het programma... en dat leverde twee keer goud op. Bij de vrouwen wonnen Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong... met een nieuw nationaal record. En bij de mannen werd het onderdeel in een baanrecord... gewonnen door Ronald Mulder, Kai Bij en Kjeld Nuis. Het weer: wisselend bewolkt, vooral in het noorden wat buien en vooral aan zee waait het flink. Morgen bewolkt, in de loop van de dag meer regen en wind en dan wordt het een graad of negen. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Vooral in het noorden van het land komen zware windstoten voor. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht staat 4 kilometer file tussen Vinkenveen en Maarsen. Op de A4 Amsterdam Den Haag heeft het verkeer over 12 kilometer 20 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. A9 Amstelveen richting Den Helder 6 kilometer langzaam rijden tussen Akersloot en Heiloo. En op de A10 eh, tussen afrit Watergaasmeer en knopend de Nieuwe Meer richting Den Haag 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de verkeersinformatie.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 It is ZFM. Z Z When a lady smiles, you know it drives me wild. 20 uur per dag. Dit is IFM. Vanaf vrijdag 1 februari is de VVV-winkel officieel gevestigd in het Zandvoorts Museum. Per 15 januari is het VVV al aan gasthuisblijf gevestigd. Deze locatie is meer centraal gelegen en ook kunnen het VVV-kantoor en het Zandvoorts Museum elkaar versterken. De samenwerking wordt bij wijze van proef ingesteld voor één jaar. De, uh, na deze proefperiode wordt de resultaten geëvalueerd... en bepaald of, en zo ja, in welke vorm de samenwerking wordt voortgezet. Op het nieuwe locatie, aan het Gasthuisplein... is de Pvv op dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 geopend. En ik ga door met uh, Roy Orbison en ja, In Dreams. Ik hoop niet dat het een droom is voor hun.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 Uit 1980. Sugar Hill Gang en is Rappers Delight. Sugar Hill Gang is een Amerikaanse hip-hop trio dat het meest bekend uh, raakte van Rappers Delight, de eerste rap-single die een commercieel succes werd. De Sugar Hill Gang werd ontdekt door Sylvia Robertson, die samen met haar echtgenoot Joe Robertson ook de platenmaatschappij Sugar Hill Records oprichtte. En bestond uit Wonder Mike, Big, Big Bang Henk en Mr. G. De single Rapper's Delight was een wereldwijd hit in 1979 en in 1980 en haalde in de top 40 de nummer 1 positie. In de nationale hitparade werd het, het, uh, kwam het niet verder bij ons dan nummer 2. Na nou, deze hit scoorde de groep geen hits meer, maar de hitpotentie van de hip-hop was definitief aangetoond. En hier komt Sugar Hill Cam. Met rappers delight I said hip the, hibbit, the, hibbit, the hip hop the hip hip hip hop you don't stop the rocket the man bang, bang, say up jump the to rhythm of the, boogie, the beat.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 So I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook. Could it cost more money than a sucker could ever spend? But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock not a dime till I made it again. Everybody go, oh, tell, oh, tell. What you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some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 But all the fox the ladies and the pretty girls I'm going down in history As the baddest rapper that ever could be Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows The beat starts getting into your toes You start pumping your fingers and stomping your feet And moving your body while you're sitting and your sitting. Then damn, they start doing the freak I said bam, a rider out of your seat Then you throw your hands high in the air You're rocking to the rim, shake it dairy air You're rocking to the beat without a care Cruises to show I shot, MCs for the affair Now I'm not as tall as the rest of the Game. But I rap to the beat just the same. I got a little face and I bear a rhyme on. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and, and on and on and on and on. Like a hot body to pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got.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 Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. Instead said one, two, three, four, tell me one, two, my, what are you waiting for? Said a hip, hop. They hit me to the hip, hop, the hip, to the hip, to the hip, hip, a hop, but you don't stop rocking to the bang, make the boogie's in Yeah, yeah, yeah! To the <laughs> door! Update, update. Garantie for gezelligheid. Ha ha ha ha! Aai! Aai, Rossjobo, Ey, chef, ik moet naar wassenlaat. through and through. So much for Ja, dat was Gloria van. Ja, and not anything but for you. En een beetje op de achtergrond hoor ik er nog. De gemeente Zandvoort gaat 60 afvalbakken vervangen... voor zelfpersende afvalbakken. Mede op basis van positieve ervaringen met deze afvalbakken... op het Stationsplein. De nieuwe elektronische afvalbak heeft een groter inhoud... dan een gewone prullenbak... dankzij een perssysteem dat werkt op zonne-energie... De milieuvriendelijke afvalbakken persen het vuil in de bak samen. Hierdoor past er drie keer zoveel in als in een gewone afvalbak. Via speciale software ziet spaarnielanden hoe vol de afvalbak is en ze hoeven de bakken alleen maar te worden gelegd als het nodig is. De bespaartijd en brandstof en is dus beter voor het milieu. Bovendien horen we overvolle vuilersbakken en zwerfvuil, wat daardoor ontstaat tot het verleden. Daarmee is het een duurzame, efficiënte en intelligente vorm van afvalinzameling. Wethouder Jo Berendsen plaatste maandag 4 februari om 9 uur de eerste afvalbak op het kerkplein. Ja, en wij gaan door met uh, Fairy Tale, want het is echt geen sprookje. Ik heb ze al gezien. Westkust weerbericht luidt als volgt. De maximumtemperatuur was vandaag ongeveer tussen 8 en 9 graden. De wind was eerst in de oostelijke helft nog zuidelijk... en matig tot vrij krachtig... en aan de kust krachtig tot hard. Van het westen uit draaide de wind in de loop van de ochtend... overal naar zuidwest tot west... en nam toe naar vrij tot krachtig tot heel krachtig. Langs de kust en boven de IJsselmeer... na het hard tot stormachtig 7 tot 8 boven voor. In de noordwestelijke helft van het land kwamen er zware windstoten voor van 80 tot 90 kilometer per uur. Later vanmiddag en vanavond neemt de wind verder af... en vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen... en kan er nog een enkele bui voorkomen. In de loop van de nacht neemt de bewolking van het westen uit toe... en de minimumtemperatuur wordt ongeveer 5 graden. En de zuidwestelijke wind is matig langs de kust af en toe krachtig. Morgen overdag is er tamelijk veel bewolking en motregen. En motregent het soms. De meeste regen wordt in de avond verwacht. De temperatuur wordt een graad of negen in het zuiden tot zuidwesten. En neemt landinwaarts toe tot vrij krachtig in de kustprovincies naar krachtig. En langs de kust en boven het IJsselmeer naar hard tot stormachtig. Zeven tot acht voor. Ja, dat was het. En ik ga door met een Nederlands plaatje. En dat is Jamaï Gevallen of gevlogen. Voorover. De mooiste bloem staat aan de rand. Onderkoekt het wasend water, gooit zich schuimend op het zand. De golven schreeuwen, je moet springen. De lucht is vlammend vuurig rood. Je kan me nauwelijks bedwingen. De verleiding Dronen, mij bedrogen. Al het moois uit het oog verloren Verloren aan een ver gezicht Alleen horen wat ik wou horen Terwijl het mooiste maast verlicht. De wind zingt koud, ik draag je de lucht is vlammend, vurig rood, de golven schreeuwen, vragen dan. de verleiding is te groot. Daar ga ik dan, daar ga ik dan, ben ik gevallen. Daardoor te veel vergeten dat jij achter me stond Daar ga ik dan, daar ga ik dan Ben ik gevallen of gevlogen Daar ga ik dan, daar ga ik dan Is dit nu wat ik wilde? Mij Het ritme van Zandvoort. Ja, ik wilde u even aandacht vragen voor een programma van ZFM en wel live vanuit Hotel Hoogland. En het programma voor de komende zaterdag ziet er als volgt uit. Het begint om 10 uur. En om 10 uur tien hebben we de eerste, de eerste gasten. En dat, is, dat gaat over het start van het strandseizoen 2019. 10 24 februari, verhalenmiddag in het museum. En dan 10 uur 40, Hotel Boulevard 5. Hier voorheen Hotel Zuidbad. En al 40 jaar lid van KHN. Om 10 over 11 hebben we politiek. En om 11.25 een nieuwe wet kinderopvang 1 januari 2019 van Kracht bij Zandvoortse Peuterzalen. En dan hebben we tien over half twaalf jazz in Zandvoort met jazzpianist Joop Stork. En de presentatie is in handen van Irene de Jager en Leon van Es. De techniek en muziek van kortdraaier en de eindredactie, zoals altijd, is van Gedi Rutte. En Gedi Rutte, we gaan er een heel mooi muziek van maken. Zandvoort is weer wakker. Ik ga u even een, nog een eentje... een, een ZFM-programma uh, aankondigen. En het is er wel op zondag de tiende. Dan hebben we de hele dag hebben we een open huis. En ja, er is van alles te doen. Live muziek, interviews. En uh, onze dj's die komen zich voorstellen... welk programma ze brengen... wat ze eventueel nog in de petto hebben voor u. Dus ik zou zeggen, luister de hele dag. Of kom gezellig even bij ons langs. Want ja, het is een open huis... Bij dat dus je mag gewoon binnenlopen... En dat duurt van tien tot zeven uur 's avonds, heb ik begrepen. Dus het is een hele dag. U hebt alle tijd om even langs te komen. Solo te quiero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 Je vas conmigo, con je een rio. Het Ik voor en de regio En dat is dan weer circusantwoord het biscopegramma en dat is tot 13 februari en we gebeurt daar een heleboel de Lego film nummertje 2 zaterdag zondag woensdag om half 2 6 uur 6 jaar entree hoe tem je een draak 3? 3D in het Nederlands. Zaterdag, zondag, woensdag om half 4. En dat is ook 6 jaar in Bohemian Rhapsody, donderdag tot en met zondag om 8 uur. Dat is 12 jaar. En er is er dan nog een extra op dinsdag om half 2. En dan hebben we Cold War. En het is maandag en dinsdag om 8 uur, 12 jaar. En dan hebben we Simon van Kolm, En dat is de filmclub van Simon van Kolm. Widows. Dat is een trillers van Viola, Davis en Liam. En het is woensdag om half acht. Voor kaartverkoop en of info www.circuszandvoort.nl En wij gaan door met Vetsdomino Domino Blueberry Hill. we toch met oudjes bezig zijn, ga ik er nog eentje voor u draaien. Connie Francis. Everybody, somebody's a fool. There is no question. ZFM. De opbrengst van de jaarlijkse kerstactie van het Zandvoortskamerkoor, Kamerkoor... ...Icantadori Allegri, wordt dit jaar besteed aan het mogelijk maken... ...van een korte vakantie voor kansenarme Zandvoortse kinderen en tieners. Het Icantadori Allegri zong rond de kerstdagen op de weekmarkt in Nieuw-Noord... En in het dorpcentrum en in het vakantiepark Querlos in Bloemendaal van Zee. Daarmee werd in totaal 12.000 euro opgehaald. En daar kunnen kinderen dus hele leuke dingen mee doen. Ja, de programmamaker van ons volgende programma, Jong Antwoord, is in de studio. Dus alle reden om te blijven luisteren. En Thomas, kom even aan de microfoon. Wat heb je ons te brengen straks? Um, nou ja, zoals elke week natuurlijk. Uh, uh, de Biscoopagenda. Ja. Uh, top 5 Games. Ja. Uh, evenementen. En artiestennieuws. En gezellige muziek. En gezellige muziek. Uiteraard. Niet te vergeten. Nee, nee, zeker niet. Dat vergeten we zeker niet. <laughs> Oké, okay, nou, ik wens je in ieder geval veel succes. Dank wel. En de luisteraars, blijf lekker luisteren. Want het is nog lang nog niet over. Your baby doesn't love you anymore. Golden whisper secrets to the wind You'll baby. Ja, Roy Orbis, zo zijn het al. Het is over voor vandaag. Ik ben de zondag weer in onze uitzending. De open dag van ZFM. Dus ik zou zeggen, luister, er is een hoop te doen die dag. Veel live muziek, veel optredens. Alle dj's laten even hun gezicht zien. En even horen wat ze allemaal in petto hebben voor u. Dus ik zou denken, kom een keertje langs. Want het is heel gezellig. We zoeken altijd vrijwilligers. Als u interesse hebt, moeten we altijd even langskomen. Ik zou zeggen, een heel prettig weekend... En ik hoop u zondag te treffen.